Met nu ZFM Jazz. Welkom bij derde uur van CFM Jazz op deze eerste Pinksterdag samenstelling presentatie Alco B en uh, ja, dit waren de klanken van Herb Albert van zijn bekende Root 101. Uh, ja, mooie melodie natuurlijk. Het uh, is ook een melodie die meteen in het geheugen blijft hangen natuurlijk. Uh, de, wat hebben we op de rol staan? Nou, we, het zit in het derde uur, dus dat kan allemaal wel iets meer tempo. Nou ja, boven de Strengels uitkomen is natuurlijk lastig. Wat hebben we staan? Papik, Paolo Conte... de IJsley Brothers, Sinne Eger, Ruud Bosch... de All-Star Band, uh, Inge Brandenburg, Dave Krushin. Nou, laten we daar maar eens mee beginnen. Dave Krushin, Lee Rittenhauer. Uh, die, hebben, die spelen al jaren samen. Volgens mij zijn ze de pensioengerechtige leeftijd al lang voorbij. En die hebben in 1985 het befaamde nummer opgenomen. En dat is leuk. Dat gaan we even laten horen. Dave Grisham. Hier heb ik hem. Komt-ie. Quem chorará Quem gemerá and da da Difícil mentir. Dave Crushen en Lee Rittenhauer. Lee natuurlijk op gitaar en Dave uh, Piano. Uh, ik dacht dat ze voor dit nummer of DCD... Uh, ook een Emmy Award gekregen hadden in Amerika. Harlequin is volgens mij ook uh, gecomponeerd door Iwan Lins. Ook een bekende Zuid-Amerikaan.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 Zou je ook eens op YouTube moeten kijken... er staan prachtige, echte, Jesse uitvoeringen van... dit is een wat kortere uitvoering. Ver Paolo Conte.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 The things I've lost.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 Yes, I'd like something cool But it's nice To simply sit and rest a while very old, but it's simple and neat, it's just right for the heat, save my furs for the cold.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 a fool he's just a guy who stopped to buy me something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 Oh, <laughs>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 Spinning Wheel van uh, Klaar. Uh, toen heb ik gezegd van Fake. Spinning Wheel, dat is jazzrock. Misschien hebben we het laatste uur nog gelegenheid om iets uit die periode te draaien. En dan kies ik voor een band genaamd Colosseum. Colosseum, en die hebben heel veel LP's en CD's gemaakt. Uh, John Hissman, Dick Hexel, Smit op de saxofoon. En uh, ja, dit, dit is een heel bekend nummer, Tomorrow Blues. Luister en geniet. Colosseum. Zang uh, Chris Farlow. Thank <laughs>